Six soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir, envie de la casser la voix, casser la, voix casser la... Zullen zien? Je suis pas dégueulasse, Doucement J'ai pas envie de rentrer tout seul Si ce J'ai pas rentrer chez nous Si soir, soir. J'ai pas envie ma ailleurs Si ce Hé soir Vamos desde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 Draw the words from my lips, put me on a ship From your arms, from your arms I must go Your arms that once caressed me have cold stifling But at best they suffocate me Oh won't they let me go, I will go, go, I will go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 I will go, go, I will go, I will go zo In mijn eentje, mijn visie is zuiver Sweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten Mijn gedachten op mijn masterplan ik was met de duivel, nog geen van hoe ver ik ben Ogen van mij, net alsof ik in een film zit met die willen ze duiken, we zit. Klaar voor de arts, zie je de al kiks Verslaven, net alsof je aan de heroïne zit de komt ik door, tijd om te slapen Dan blijf ik maar gapen. de zon breekt door Achtervolg door mijn toekomst Zo'n drang naar morgen, daarom ik licht Wat ik in mijn bed vol met gedachten Slaperloze nachten, de zon bij aan zijn door. Zo'n decor, planning vermogen, doe maar nog steeds voort Of een Borden, ik kan worden De zon breekt door, ster uit de lucht, dat is ons decor Planning vermogen, doe maar nog steeds voort Of een ik kan worden Licht wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door, slapeloze nachten De zon breekt langzaam door mijn ogen reeds gesloten als ze slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Z FM, Zandvoort, Zandvoort.